Wij beginnen Brit hadasha, pagina 13, het vers 24. Yeshua gaf waarschuwende woorden op het adres van Israël en wijs hen vriendelijk aan dat dat zouden deze wonderen, wonderdaden, of deze krachtige daden van Hashem, die aan de mensheid gemanifesteerd waren via Yeshua, geschieden in bij uh, andere krachten. Zoals Sedom, Sedot, Sodom en Gomorra. En uh, andere plekken die veel uh, anders ver weg waren van de Shem. En er slecht aan toe waren. Dan zouden zij al lang direct dat hebben aangenomen. Maar Israël doet het niet, Israël, aan Israël heeft het, is het allemaal gegeven, maar ze willen het, willen dat niet ontvangen. En dat is wat hij zegt, dat, uh, dat ook Sodom zou nu, uh, bleven staan tot de dag van vandaag, maar Israël heeft het ont, Israël, aan Israël was het werd het gegeven, maar ze hebben het niet ontvangen. Ja, zoals dat spelletje op, op het marktplein van de kindertjes. De regel, de advers 24. Avala nie o Merlachem. Kibayom hadin. Je kalle admat Maar, Avala Merlachem. Maar ik zeg jullie. Kibayom hadin. Want op de dag van het oordeel. Je kalle mat zal het gemakkelijker zijn aan het land van Sodom dan, aan, dan, dan uh, voor jullie. Jullie het zwaarder hebben. Want jullie hebben dat aan jullie was het gegeven. Maar jullie wilden het niet ontvangen. En omdat jullie dat niet wilden, of wilden ontvangen, let op. Daarom ook het land Sodom kon dat niet ontvangen, zonder jullie konden ze niet ontvangen. Zonder jullie Israël kon het land Sodom, Sodom dat niet ontvangen, en daarom juist zal het op de dag van het oordeel, jullie zullen het veel harder aangepakt worden dan het land Sodom. Want alleen jullie Israël, zijn verantwoordelijk daarvoor. En niet het land Sodom. 25. Bij de hi Ana Yeshua Wamar. Odecha avi Adona Shamaim Waarits. Kihisarta et eile de volgende regel, minachachamim, wanevanim, vegeditam, laulalim, ja ik weet die zegt ons, waar hier, 25, op, op dat moment, letterlijk op die, in die tijd, Anna Yeshua, toen Yeshua, antwoordde, en zei, odgavit, ik dank jou, mijn vader, Adon Ashamaim, de Heer over de hemel, arts, en over de aarde. is starte het Eile Mihachamim dat jij verhulde dat van de wijzen, Waanuwanim en de verstandigen. We gereden tam, laulalim, en onthulde dat aan de kinderen, aan de peuters. Kijk nou wat Yeshua ons vertelt. Je hoeft geen intellect te hebben voor het geestelijke, voor de ware realiteit. Je moet alleen ontvankelijk zijn, net zoals kinderen ontvankelijk zijn op hun manier. Natuurlijk kinderen ontvankelijk zijn uh, omdat zij uh, nog de ervaringen van deze wereld niet hebben op hun naïeve manier. Maar ook dan zie je aan de kinderen, aan hun eerlijkheid, zie je wel. Dat zij. Veel beter, eigenlijk veel meer aan toe zijn om te luisteren, te ontvangen, beter te zeggen, dan een volwassene. Zo is het ook hier. Dat met al jullie wijsheid, Israël, hebben jullie niets ontvangen. Ja, jullie hebben het koninkrijk der hemel niet ontvangen. Jullie maakten het bespottelijk en voor zichzelf en voor anderen. En daarvoor dankt Jeshua dankt Hashem voor het feit dat hij gaf deze boodschap van de redding van het Koninkrijk der Hemel aan hen die als kinderen zichzelf opstellen, die uh, Gaan boven elke wijsheid en stellen zich zelf open, boven het verstand, als kinder, kinderen, met ogen open en wijd hart haard, wijde ogen, wijde haard, wijd met een wijd haard en open ogen, om te luisteren en te vernemen. 26. Hen, avi wie? Ki hen de volgende regel van vanege. Kijk nou hoe hij ons dat zegt. Hen a wie? Ja, mijn vader. Het is zo, ja. Ki hen ha jaratsoon, want zo was de jouw wil. Zo so was de wens, de wil voor je aangezicht. Dat was jouw wil om op deze manier zich te onthullen aan de mens. Niet door dikke pillen van de boeken die zij leren dat en blijven ver van jou, maar hun hart is wel uh, verroest in al deze wij die wijsheden die zij leren. Maar door simpelweg zijn hart open te stellen voor de woorden die komen van je mond. Alleen dat, dat, daarvoor ben ik je bedankbaar. Dat zo was, omdat zo was, dat was jouw wil. Op deze manier alleen kan men. De reding ontvangen 27 Hakol nivm sar li. Me et We een makier et ha ben bil av. We een makier de volgende regel et ha av. Bilti je hebben, asher, yach, pot, haben, legalotlo? Kijk wat je zegt ons. Neem dat ter harte wat hij zegt. Kijk wat je zegt ons, Hakolnim sarli. Alles is overgeleverd aan mij. Ani, aan de ketter. Alles is, ik zal even vertellen eerst, alles is over, overgeleverd aan mij. Mij wie? Nee. Van mijn vader. Weein, een reta, ben, biltie, ha, af, en er is niemand die kent de zoon dan de vader. Weein, een reta, af, biltie, ha, ben, let op wat hij zegt ons, en er is niemand die kent de vader dan zijn zoon, Wacher, Jagpoza, En wie de zoon wenst om hem dat te onthullen. Kijk nou welke getuigenis hij geeft aan ons. Let op. Niemand kent de vader anders dan door. Dan zijn zoon. Want niemand kan komen tot de vader anders dan door de klieketter, via de klieketter, de wens om te geven. Anders komt men absoluut, kan men niet, zelfs theoretisch niet, komen tot Hashem. Wij zijn allemaal de wens om te ontvangen voor onszelf. En de schepper is absoluut de wens om te geven, of eigenlijk licht. Zelfs niet de wens, wens, licht om te geven. De wens om te geven, dat is de ketter. Dus hoe kunnen wij de vader in ons ontvangen anders dan door de wens om op te steken naar de wens om te geven, naar Yeshua? Absoluut onmogelijk is, dat is wat Yeshua zegt. Dat um, maar hier niemand kent de vader, behalve zijn zoon. Wat betekent dat? Dat betekent ook dat, let op wat je ons nu vertelt, dat betekent automatisch, houd dat in, dat geen, ook geen één in Israël die Yeshua niet aanvaardt, kent, de Vader. En alles wat zij ze zeggen is alleen maar vanuit de lippen en naar buiten. Ja, hun hart is ver van mij, zegt Hashem via zijn, via zijn uh, profeten. Maar dan zegt hij nog en zegt hij ook: niemand en niemand kent, uh, en verder zegt hij ons: dat uh, niemand Kent de zoon zonder de vader? Precies hetzelfde. Dus hoe kan men dat uh, begrijpen dat alleen de zoon weet wie de vader is? En ook alleen, alleen de vader weet wie de zoon is? Hoe komen we dan aan Yeshua? Natuurlijk door het licht. Alles wordt door het licht gemaakt. Kli wordt ook door het licht gemaakt. En natuurlijk dat ook Hashem trekt ons aan naar zijn Zoon. Waarom ja? zegt hij dat ook? Dat eh, niemand kent de Zoon behalve de Vader. Dat betekent ook de Vader, het licht, trekt de mens aan bij Yeshua. En daarnaast zegt hij nog... En wie de zoon wenst om aan hem onthuld te worden. See? Dus aan wie Yeshua wenst zich te onthullen. En aan wie wenst Yeshua zich te onthullen? Voor uh, Yeshua. Yeshua kent niet deze begripen van onze wereld. Uh, uh, iemand die. Christen, Christendom naleeft. Of. Boeddhisten. Of. Uh, Buddhisten, of uh, uh, Joden. Hij weet alleen maar het hart. Hij let alleen op het hart van de mens. Alleen maar van boven wordt gelet. Alleen op het hart van de mens. En. De intentie en de intensiteit waarmee de mens uh, zijn wens om te ontvangen, wenst de vurigheidsgraad, wenst om te zetten in het geven. Alleen dat wordt geteld van boven en niet de aantallen pagina's. 28. Pnu alai, kol amelim. De volgende regel. Va. Wa, wa taunim. wa teunim. wani, ani Kijk hoe die zegt ons. Pnu alai, wend je, wend, wend je tot mij. Kol Hamelim, allen die hard zwoegen. Wie is hard zwoegen, zwoegen te zijn? Zij die zwoegen in het geestelijk werk omwille van het geven. Zij zwoegen, daarom met het dus hard zwoegen. Aan ha, ha, zij die hard zwoegen omdat het werk omwille van het geven. Het, het transformeren van de kelim, van, van de kabbala in de kelim, van het, in, het, in de kelim, van het geven, dat is echt, hard werk, zwaar, hard zwoegen. En dan zegt hij, pnoe, alai kola, melim, wend je tot mij. Pnoe betekent wenden, betekent letterlijk hetzelfde, keer tot mij. Alle zwoegende, alle die hard zwoegen, wat u niemand zij die belast zijn. Belast, waarmee? Belast. Niet door de aardse zaken, aardse aangelegenheden, maar zij die zich voelen belast en belegerd door de klipoot. Wanneer je aan en ik zal je rust en ik zal jullie rust geven. Rust geven van de klipoot. Niemand kan rust geven de men, aan de mens, in, in, in, hem uh, beschermen, hem rust geven. Van dus om uh, bevrijden, als het ware, van de klipot. Anders dan Yeshua. Niemand. Absoluut niemand. Niemand kon, niemand kan en niemand zal kunnen. Want alleen maar de klee van het geven, is dat in staat te doen. Daarom zegt hij die, zeg die tegen ons, Pnoe alai, keer tot mij, keer van jouw malgoed, van jouw wens om te ontvangen voor zichzelf, keer naar mij toe. Want gaan omhoog betekent keren, betekent wenden jezelf tot je soor. Omhoog gaan betekent terugkeren naar de bron. Naar de kliketter. Duidelijk. Heldere taal spreekt Jeshua. Alleen aan ieder van ons is het. De taak van ieder van ons is om te horen. Eigenlijk niet alleen te luisteren, maar te horen. Uh, de woorden van Moshe er is geen andere machine, geen andere kracht, niet kijken om jezelf heen, groepen weet ik veel, allerlei bewegingen, allerlei uh, wat er ook in de wereld ontstaat en hij gaat direct kijken oh, daar is iets, daar is misschien iets interessants, niets is interessants niets brengt het kan prikkelen ons verstand, onze uh, jouw intellect maar redding zal het niet brengen hier zijn de woorden van de redding 29 kablu aleichem et uli wilimdu mimeni kianav O schafal de volgende regel Ruwa chani. Anohi. U mits u. Margoa. Lenefesh. Lenefesh. Nee, niet goed. een woord. Lenefeshoteichen. We zien wel dat er. door de grafische vormgeving. Die van die letters, met die puntjes, daar waar staat het puntje, herinner je nog, het puntje van golm boven de letter, ja, boven. Daar is een spatie, als het ware ingelast, omdat uh, er zijn technische middelen, misschien om dat allemaal weer te geven dat het verbonden met elkaar is zo. Let op wat je zo zegt ons, 29. Elke woord let op oh, in de, in, juist in de hele taal. Wat Jeshua zegt, want zo so had hij gezegd. 29. kabloe alechem et ol oli. Wat betekent wat Jeshua had gezegd in 28? Dat keert tot mij. Ieder die hard werkt aan zichzelf. Wat betekent dat inhoudelijk? Dus wie hard werkt aan zichzelf, keert tot mij. En, en hoe, op welke manier, wat, wat, houdt het in? En hij zegt ons, 29. Kabloa lege met u let op. Uh, ontvang over je cel, over jullie, mijn juk. Wil je do me doen, en leer van mij. Kijk nou hij zegt. Leer van mij. Waarom moeten we leren van hem? Jezus geeft het ons aan. Waarom moet je van hem leren? Kianav vishafal ruach anochi. Want ik ben... Uh, uh, anaf betekent bescheiden. Shafal ruach betekent en nederig. Ben ik. O u Margot. En jullie zullen rust vinden. Kalmte en rust zullen jullie, zullen jullie vinden. Le nafsotechem. Voor jullie Want Waarom zegt die nefers? Voor jullie nefers. Voor jullie laagste gedeelte. de laagste gedeelte. Het laagste gedeelte. Van jullie ziel. Voor de roeg en voor de neshama hoef je niet die, die, zal dan, die wordt ook gecorrigeerd, maar het zijn de hogere gedeeltes van de ziel. Daar zit niet de strijd, de strijd met de sitra agra zit het juist, hem, juist in de nefes van de mens. Dat is het laagste gedeelte, daar moeten we oorlog voeren. En niet in de roeg en Neshama, laat staan Neshama. Ja, herinner je nog zoals we dat leren, leren ook in de Priët dat, in in dat van de nefers nef, in de Asiya, moeten we corrigeren en het uitwendige en het inwendige gedeelte. Terwijl in de hogere werelden hebben we dat niet meer dan heb je dat in de afnemende mate, dan alleen maar het uitwendige, maar inwendige niet, dan hoef je niet te corrigeren. Inwendige betekent ook uh, de hogere uh, niveaus van de ziel. En van de kilim natuurlijk precies hetzelfde. Waarom moeten we luisteren naar Yeshua? Oh, hij zegt ons waarom, omdat ik ben bescheiden en... Uh, nederig. Daarom leer van mij, zegt hij. Ook dat is de aanwijzing voor ons om te leren, ook in onze wereld te leren alleen van Jezus. Wie is van ons bescheiden of nederig? Die, kun die eigenschappen kunnen wij alleen maar leren van Yeshua, er was geen mens aarde die die eigenschappen had over de Torah over Moshe wordt gezegd in de Torah dat hij was de ja de meest bescheiden man in Isch stond het wel bescheiden man het meest de bescheiden de bescheidenste man hieroparde the maar dan de Torah zegt duidelijk dat hij Moshe was dat betekent de meest moshe was de meest bescheiden van alle die horen tot de vier stadie, ja, tot de vier stadia, tot de vier spherot hochma bina zeerampine, maar goed als we dat die als vijf sferot zien maar ketter niet, van ketter de wie de, de het de meest bescheiden is, natuurlijk, de sketter is, is de bescheidenste van alle, van de hele boom des levens. Bescheidenheid betekent niets voor zichzelf, alleen maar de wens om te geven, en absoluut niets voor zichzelf. Terwijl Moshe was de bescheidenste van allen die avioed hadden de wens om te ontvangen voor zichzelf. En alleen in Yeshua uh, zullen jullie, in mij zegt Yeshua, zullen jullie, uh, Margot, Margot is een erg speciaal woord. Um, dat betekent: ja, wanneer de mens allerlei perikelen, allerlei perikelen komt, allerlei problemen heeft, getrokken wordt door allerlei krachten, en dan komt hij dan tot de uh, kalmte. Dat is dan de margot. Uh, Dertig. Ki uli naim vekal masai. En dan Dertig, zou jij zou zeggen, dat, ja, maar, ja, ik wil wel dat, ik wil van jou leren, Jeshua, uh, juist omdat ik zie dat jij de meest bescheiden uh, bent en de meest nederig, want jij bent de kliketter. En dat ik daardoor tot rust zal komen voor mijn nevers. Maar, hoe kan ik jouw uh, juk ontvangen? Wat is jouw juk? Misschien is, het, misschien is jouw juk is voor mij te groot, die, uh, te moeilijk is om, die, om dat uh, op mij op te leggen. En dan zegt Yeshua ons, geeft ook het antwoord op jouw uh, denkbeeldige vraag over dat juk van Yeshua 30. Kiolinaim, want mijn juk is aangenaam. Wekaar Masai, en licht is, en het is licht te verdragen. Kijk wat hij aan zich zo leert. Het is licht te verdragen, mijn juk. Mijn juk is te kliketer. Licht. Tijder. Rustig. Het is, loopt, uh, parallel loopt, uh, geheel in overeenstemming met het Ritme met het ritme van het, de eeuwigheid. En daarom is het licht te verdragen. Alleen aan jou is het gegeven om dat mijn juk te aanvaarden. Dan verkreeg je het aangename. En uh, op deze wijze zal je. Steeds meer en meer van mij willen leren, zoals ik leer van mijn vader. Want ik, Jeshua, doe niets anders. Ik doe niets van mijzelf. Ik doe alleen wat de vader doet. Zo so doe ik. Doe dan ook zoals Jeshua doet. Botsem na, en ook jij zal uh, aangenomen worden door zijn Vader, en ook jij zal worden zal beho gaan behoren tot zijn Zonen.